Van nu. Mojet Krol, ministers wil binnenkort overleggen met kankerexperts om te kijken of de prijs van kankermedicijnen omlaag kan. Volgens experts kunnen de medicijnen veel goedkoper worden, tot wel 90 als ze ontwikkeld worden buiten de farmaceutische industrie. Om. De minister is bezorgd over de stijgende zorgkosten en wil graag over de oplossingen van de kankerexperts praten. Dat steeds meer kinderen dyslexie krijgen ligt niet aan de kinderen... maar is het gevolg van slecht onderwijs, zeggen hoogleraren in het AD. In bijna elke klas zitten kinderen die slecht kunnen lezen of schrijven. Op sommige scholen gaat het zelfs om 30% van de leerlingen. Nu hoeven deze kinderen op school minder te lezen en te schrijven... maar de hoogleraren vinden dat ze juist meer moeten oefenen. Blokker heeft niet alleen in België maar ook in Nederland winkels gesloten... De afgelopen twee jaar waren het er meer dan 50, blijkt uit onderzoek voor de NOS. De afgelopen jaren verdwenen er door reorganisaties 800 banen bij Blokker. Het bedrijf sprak toen tegen dat er winkels gesloten zouden worden. Nu zegt de winkelketen dat er wordt gekeken naar welke filialen levensvatbaar zijn en welke niet. Woonwinkels hebben het afgelopen jaar hun omzet zien stijgen met gemiddeld 7,4%. Vooral woonwinkels die zich richten op speciale doelgroepen... zoals ouderen doen het goed. Maar ook de vestigingsplaats speelt een rol. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... boeken de woonwinkels ruim 13 meer omzet. De Amerikaanse Senaat heeft de omstreden Jeff Sessions benoemd... tot minister van Justitie, met 52 stemmen voor en 47 tegen. De Democratische Partij heeft veel moeite... met de Republikeinse senator uit Alabama... Vooral vanwege racistische uitspraken. De democraten denken dat onder meer de bescherming van minderheden en homo's bij Sessions niet in goede handen is. Het weer eerst nog lichte tot matige vorst. De middagtemperatuur blijft steken rond het vriespunt. Wel droog met geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad zal weer file rijden op de A1 naar Amsterdam... tussen Voorthuizen en Hoeverlaken, Bij Rotterdam op de A4 richting Den Haag. Een pechgeval in de rechterbuis van de Benelux tunnel. Daardoor ook vielen op de A15 Rotterdam-Europoort... vanaf rotterdam IJsselmonde tot knooppunt Benelux. Op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkem en Harlingsveld... Griesendam een half uur verdraging. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkem en Noordeloos 4 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Op en rampen keihard onderuit. Is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kader, Of ben je weg. Gaat het anker al weer uit. U ziet soms om niets, soms om van alles.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 CD van ons allebei Maar een van moeder Van mijn moeder, dus van mij CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar een van moeder Van mijn moeder, dus van mij Dus van mij Dus van mij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 Punt 9. Zie Level man, level man, level man, level Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier. Too soon to know how summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't. ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Text TV, op kanaal 45. I used to we Can mirrors keep us waiting on a miracle? On a miracle. name